1 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. D66 noemt de uitspraken van Rutte... over het vertrek van Caribische eilanden uit het Koninkrijk premier onwaardig. Agent die zakt voor schietest met nieuw wapen... mag ook niet meer met het oude wapen de straat op. En Albert spreekt voor het laatst als koning het Belgische volk toe... Het weer de dag begon bewolkt, maar de zon komt er vanuit het zuidoosten steeds meer door. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het oosten. Morgen veel zon en met 30 graden kan het tropisch warm worden. En dat blijft zo tot donderdag. Caribische eilanden die het Koninkrijk der Nederlanden willen verlaten, mogen direct weg. Premier Rutte heeft dat tijdens zijn werkbezoek aan de Antille gezegd tegen NRC Handelsblad en de Telegraaf.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 Hij kwam er aan en dan zegt hij tegen de eilandbewoners... laten we samen veel geld gaan verdienen. Nou, dat hoort me natuurlijk graag. Hij gaat er weg en dan zegt hij tegen de mensen hier... ze mogen vertrekken die eilanden wanneer ze willen. Daar heeft hij over staat rechtelijk helemaal gelijk in. Volkenrechtelijk kunnen de eilanden zich op een gegeven moment... onafhankelijk willen verklaren. Maar ik vind het voor de historicus Rutte vind ik het ongepast. En voor een premier vind ik het ook weinig diplomatiek. Volgens Pechtold zijn de opmerkingen van Rutte bedoeld voor de bune. Omdat Rutte weet dat mensen dat graag horen. In dit geval was zorgvuldigheid op zijn plaats geweest, zegt Bertolt. Zo'n uitspraak als ze mogen vertrekken wanneer je net weg bent gegaan... en wanneer men je gastvrij heeft ontvangen, vind ik gewoon een premier niet passen. Als hij hetzelfde had gedaan over Limburg waar we, kijk naar onze historie, uh, in Koninkrijk en Republiek... misschien nog wel een lossere relatie mee hebben dan deze eilanden... dan was het huis te klein geweest. Volgens premier Rutte reageerden de eilanden verbaasd... toen hij zei dat de eilanden het Koninkrijk mogen verlaten. Rutte hoopt met zijn opmerking te voorkomen... dat de Caribische eilanden opnieuw bij Nederland aankloppen... voor financiële steun. Mantelzorgers doen hun werk vrijwillig en dat moet zo blijven. In een brief van de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid... dat hij mantelzorgers geen zorgtaken zal opleggen. Volgens Van Rijn is het niet de bedoeling mantelzorgers in te zetten... ter vervanging van bijvoorbeeld de thuiszorg. Zaken als het wassen van iemand moet gedaan worden door professionals, vindt de staatssecretaris. Hij zou wel graag zien dat meer mensen voor anderen gaan zorgen.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 Agenten die niet slagen voor de schiettoets met het nieuwe wapen... mogen ook niet meer met het oude de straat op. Dat hebben de politiebonden afgesproken met de politieleiding. Al Busker, voorzitter van de Nederlandse politiebond. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het nou zo'n moeilijke toets dan met het nieuwe wapen? Nou, op zich, de ervaring leert dat de meeste mensen er gewoon uh, voor slagen, hoor. Dus uh, wat dat betreft uh, lijkt het ons ook niet een heel groot probleem. Ja, maar waar mogen ze dan niet met het oude pistool de straat op? Nou, u zult begrijpen dat het werken uh, met een wapen uh, een uh, bepaalde vaardigheid vereist. Dat moet je er ook inslijpen. En als je met een ander wapen gaat schieten, dan moet je daar andere handelingen mee verrichten. En als je daarvoor opgeleid wordt en je gaat weer terug de straat op met het oude wapen... dan zeggen ook alle deskundigen binnen de politie dat dat niet verstandig is. Het werkt fout in de hand. Het werkt uh, een mogelijke fout in de hand. Dus dat moet je uh, niet willen. En wat ons betreft staat daarbij de veiligheid voorop. Zowel van de politieagent, maar uiteraard ook van de samenleving. Nou begrijp ik dat het een driedaagse training is, de, de, dat leren schieten met het nieuwe wapen. U zegt het valt wel mee met de afvallers. Om hoeveel mensen gaat het? Nou ja, uiteindelijk moeten er uh, uh, om en nabij de 50.000 mensen worden opgeleid. Maar de eerste getallen laten zien dat maar een heel klein gedeelte uh, nog een keer terug moet komen. Omdat het niet binnen de drie dagen helemaal gelukt is. Dus voor problemen voor de bezetting uh, geeft dat niet? Nou, wij hebben nu ook afgesproken dat uh, je onmiddellijk daarna eigenlijk een extra trainingsdag krijgt. En dan gaat men ervan uit dat het allemaal lukt. Dus, uh, en als en je het blijft... afgevallen als het niet gelukt is, dan mag je ook niet de straat op? Nee, maar dat is in de huidige situatie ook al zo. Hè. Als je niet voldoet aan de eisen die er gesteld zijn... dan uh, bestaat er de mogelijkheid dat je uh, tijdelijk je wapen in moet leveren... dat je moet gaan trainen en dat je ervoor moet zorgen dat je weer gecertificeerd bent. En tot slot nog even kort, wanneer wordt het nieuwe wapen in gebruik genomen? Uh, de eerste mensen zijn ondertussen al opgeleid. En daarmee dus ook de straat op. Hambusker Busker van de Nederlandse Politiebond. Dank u wel. Graag. Twee aardschokken vanochtend in Loppersum in Groningen. Om half zes en om zeven uur werden ze geregistreerd. Zal een kracht van 1,9 en 2,4 op de schaal van Richter. Bij de NAM zijn nog geen meldingen binnengekomen... van mensen die schade hebben geleden. Maar het komt wel vaker voor dat mensen pas later een melding maken. Loppersum werd begin deze maand ook getroffen door een aardbeving. Toen kwamen bij de NAM een paar honderd schademeldingen binnen... De meeste mensen melden toen scheuren in muren en loszittend pleisterwerk. Dit is het NOS journaal met René van Brakel. Zes minuten overeen is het. De Italiaanse rechtbank heeft vijf werknemers van rederij Costa Cruises veroordeeld voor hun rol bij de ramp met de Costa Concordia. Daarbij kwamen vorig jaar 32 mensen om. De vijf hebben verklaard schuldig te zijn aan doodslag... en krijgen daarom een relatief lage straf. De zwaarste straf is voor de crisiscoördinator. Hij kreeg twee jaar en tien maanden... De hoofdverdachte, kapitein Scatino, die wordt apart berecht. Op het eiland Nauru in de Stille Oceaan... zijn gisteren rellen uitgebroken in een detentiecentrum. Dat gebeurde enkele uren nadat Australië bekendmaakte... de deuren te sluiten voor bootvluchtelingen. Meer dan 100 vluchtelingen richten vernielingen aan. Een aantal gebouwen ging in vlammen op. Vier personen liggen met verwondingen in het ziekenhuis. De Australische autoriteiten spreken trouwens tegen... dat er een verband is tussen de rellen... en de beslissing om geen bootvluchtelingen meer op te nemen. Die vluchtelingen worden nu meteen doorgestuurd naar papua nieuw guinea In de aanloop naar nieuwe vredesgesprekken... zal Israël een aantal Palestijnse gevangenen vrijlaten. Hoeveel is niet bekendgemaakt, maar onder de Palestijnen die vrijkomen... zijn gevangenen die al tientallen jaren vastzitten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft gezegd... dat Israël en het Palestijnse gezag voor het eerst in bijna drie jaar... weer direct met elkaar gaan praten over vrede. En mogelijk gebeurt dat volgende week al in Washington. Politie in Friesland heeft gisteravond na een wilde achtervolging op het prinses Margrietkanaal kanaal de eigenaar van een speedboot aangehouden. De man van 45 uit Smallingerland had te veel gedronken. Agenten zagen bij wachten de speedboot met hoge snelheid aankomen. Toen de man de politieboot zag, keerde hij om en ging er vandoor, de politie. Dan ontstaat er een achtervolging waarbij behoorlijke snelheden op het water worden bereikt. En uh, ja, wij moeten die boot laten gaan, want die is sneller dan die van ons. Maar goed, mensen op het water wijzen ons waar die boot naartoe is gevaren en die is ergens een zijtak ingevaren... en daar treffen we vervolgens aan. De man had ze dus verstopt, maar hij is opgepakt en zijn boot is in beslag genomen. De man was al eerder betrapt op het varen met een te hoge snelheid. Op dit moment spreekt de Belgische koning Albert op de televisie zijn volk toe. Dat horen we hier ook een beetje. Het is zijn laatste zogenaamde 21 juli toespraak. Morgen op de dag van de Belgische Nationale Feestdag... draagt hij de troon over aan zijn oudste zoon Filip. Laten we een heel klein stukje luisteren. Dat elke publieke verantwoordelijkheid wordt waargenomen... op het meest rechtmatige en efficiënte niveau. De plechtige koning Albert. We gaan naar uh, correspondent Chris Osvendorf in Brussel. Chris, wat heeft Albert al gezegd? Ja, een plechtige toespraak. Het is afscheid van zijn koningschap. Wat wel opviel dat het ook tussen de regels door heel zorgelijk is. Hij heeft met nadruk gezegd dat het opbouwen van compromissen in België... toch altijd zo moeilijk is. En daar heeft hij als koning enorm veel mee te maken gehad. Denk nog maar even terug aan de moeizame vorming van een regering hier in België... waar de koning een enorm ingewikkelde rol heeft moeten spelen. En uh, aan het eind van zijn toespraak ook opvallend dat hij één grote wens heeft. De eerste grote wens die hij noemde is dat België toch bij elkaar blijft... Dit land is en blijft een ingewikkeld land... met verschillende bevolkingsgroepen, verschillende talen... waar politiek heel veel ingewikkelde discussies worden uitgevochten. En de koning heeft tussen de regels door laten schemeren... dat hij hoopt dat ook zijn opvolger daar een positieve rol in zal kunnen spelen. Wat, wat, wat, wat zijn nog te weten gekomen over hemzelf? Zat er een bepaalde emotie in? Liet hij nog wat meer van zichzelf zien? Nee, het was eigenlijk meer een opzomming van wat hij de afgelopen twintig jaar belangrijk heeft gevonden. Uh, de culturele banden noemde hij, dat hij vaak graag naar concerten is geweest. Dat ook het verenigingsleven in België belangrijk is en een troef van België is. Uh, eigenlijk een soort, soort schets van hoe hij het land ziet en de waarde van dit land ziet die hij uh, nu achterlaat als koning. Ja, Koning Albert, morgen dus de dag van de troonwisseling. Hoe gaat die dag eruit zien? Vanavond vooral ook al feest. Vanavond is uh, het Nationaal Bal. Dat is in de Marollen hier in Brussel. Optredens, bands, Plastique Bertrand komt optreden. En de koning komt ook. En iedereen denkt en verwacht ook dat, zoals in het verleden... de koning op het podium een klein dansje zal doen. Oh. En dan morgen inderdaad de grote uh, nationale feestdag. Zoals ieder jaar begint dat, dat de koninklijke familie naar de kerk gaat. Uh, vervolgens zal de koning in het koninklijk paleis afstand doen... van uh, zijn koningschap... En daarna zal de nieuwe koning, Filip in het uh, federaal parlement de eet afleggen. En dan is er een nieuwe koning der Belgen en gaat het feest verder met het défilé. Het leger trekt aan het Koninklijk Paleis voorbij. En er is feest in het park hier in Brussel. En jij gaat het voor ons allemaal volgen. Uiteraard ook morgen te horen op Radio 1. Chris Ossendorf, dankjewel in Brussel. Kort. Ja, nog verder wat naar zuiden, want we gaan richting Parijs. Die stad is in zicht nu voor de renners in de Tour de France. Nou ja, min of meer. Maar voor ze morgen aankomen op de champs élysées staat er vandaag nog een bergetappe op het programma. Gio Lippes, goedemiddag Gio. Goedemiddag. Ja, het is een korte etappe, 125 kilometer, maar dus wel aankomst bergop. Wat verwacht je vandaag? Ja, vuurwerk vandaag. Want als je kijkt naar het profiel van de etappe. Ze starten straks in Annecy. En dan gaat het meteen berg op. Kol van de tweede categorie. Dan krijgen we de drie van de derde categorie. Dan weer eentje van de eerste, de Mont-Rivare. Ook wel een bekende kol uit de Tour. Dan is het afdalen een stukje vlak. En dan krijgen we de beklimming van de buitencategorie. Waar wij nu bovenop zitten en een fabuleus uitzicht hebben op het dal. Aan de andere kant over de top kun je gewoon de top van de Mont Blanc zien liggen. Dus dan weet je wel hoe spectaculair het uitzicht hier is. Het is een ultra-korte etappe en wat dat betreft is het ook erg oppassen geblazen voor de, voor, de voor, de, voor, de, voor de bus. Voor de mannen die tegen de tijdslimiet moeten strijden. Want die zou wel eens heel erg krap kunnen zijn in de etappe van vandaag. En die etappe, dat is vooral een gevecht op verschillende fronten natuurlijk. Christopher Froome in de gele trui. Ik denk niet dat iemand nog de illusie heeft dat hij Froome uit die gele trui kan gaan rijden. Maar als je kijkt dat er maar 47 seconden zit tussen de nummer 2 en de nummer 5 in het klassement. Tussen Contador en Joaquín Rodriguez. Dat betekent dat... Die mannen, die vier mannen, die gaan een geweldig gevecht aan voor een podiumplek straks in Parijs. Kreuziger bijvoorbeeld staat op de vierde plek. Staat op 12 seconden van de nummer drie, Quintana. Rodriguez op de vijfde plek, 26 seconden van Quintana. Dus daar gaat heel veel gebeuren. Bauke Mollema probeert natuurlijk zijn plek vast te houden. Die moet oppassen voor Jacob Vogelsang. Die staat maar 35 seconden achter hem. En Laurens ten Dam weet dat hij maar 1 seconde hoeft goed te maken op Mikal Kwiatkowski de pol om uiteindelijk een plekje in de top 10 te bemachtigen. Dus geweldige strijd natuurlijk op verschillende fronten. En daarnaast nog eens een keer de bolletjestrui. Dat zit allemaal super dicht bij elkaar. Froome, Roland, Nieve en Quintana. Die maken allemaal nog kans op de trui als bergkoning van de Tour. En ook het ploegenklassement is heel spannend met Saxo en Radiocheck. Die staan maar 3 minuten en 39 seconden van elkaar. En hopen met wat beter weer dan gisteren. Gio Lippers, dankjewel. Er is verkeersinformatie... Dennis, mooi bij de AWB. Dennis, staan er files in Nederland? Jazeker, een handje vol ongeveer, René. Op de A1 richting Amsterdam, daar staat voor het knooppunt Muidenberg 2 kilometer. Ook 2 kilometer op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Meersen. En de A9 richting Alkmaar, tussen Haardem Zuid en beverwijk Oost 4. Andere kant op staat bij knooppunt het Rotterpolderplein, 2 kilometer. De A20 richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 2 kilometer. En uh, de N59 richting Zierikzee. Daar staat tussen knooppunt Hellegatsplein en Oude Tongen, 4 kilometer. Ja, ik vroeg heel specifiek naar in Nederland. Want als je op weg bent naar camping of hotel, dan kun je zeg maar, op de Europese wegen ook wat files tegenkomen. Waar is het druk, Dennis? Uh, nou, op de gebruikelijke routes eigenlijk. Uh, in Frankrijk natuurlijk, richting het zuiden. Dus over de A6 en de A7. Maar het is daar wel eens een stuk drukker geweest. In heel Frankrijk zaten er nu zo'n 400 kilometer file. En ja, te illustratie op een, op een echte zwarte zaterdag staat er ongeveer het, het dubbele. Maar het is uh, in de Alpen wel behoorlijk druk. Zo uh, stokt het verkeer behoorlijk op de Brenna Autobahn vanuit Innsbruck naar uh, Verona. En in uh, Zwitserland voor de Goddartunnel staat het in beide richtingen vast. En uh, op de Zwitserse A2 richting Italië moet je ook rekening houden met een uurvertraging uh, voor de grens bij Como. Ja, als u nu wegrijdt, dan zijn die problemen eind van de middag wel weer voorbij. Dat, is. Dat is mooi, dankjewel. Dan nog eventjes de belangrijkste punten van dit uitgebreide NOS-journaal. D66 vindt de uitspraken van premier Rutte over het koninkrijk en de Caribische eilanden premier onwaardig. Agenten die zakken voor de schietest met het nieuwe wapen... mogen ook niet meer met het oude wapen de straat op. En koning Albert heeft voor het laatst als koning het Belgische volk toegesproken. Morgen is de troonwisseling.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 Dames en heren, goedemiddag. Inderdaad, trots in Bedrijf, het programma op Radio 1... over het Nederlands bedrijfsleven, over ondernemen... en over ja, soms slecht nieuws en ook soms heel goed nieuws. Economisch wel te verstaan. Iedere zaterdagmiddag blik ik met twee gasten terug... op wat er de afgelopen week allemaal gebeurd is. En vandaag zijn dat Toon Gerbrands... zakelijk directeur van voetbalclub AZ. Meneer Gerbrands, welkom. Goedemiddag. Ja. En Paul Dumas, de medeoprichter van de investeringsmaatschappij Procures. En tegenwoordig ook uh, een van de eigenaren... deel, driekwart eigenaar van Free Records Shop... Goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Ja. Ja. Nou, we gaan met u allebei uh, uitgebreid praten. Eerst eens eventjes schetsen we altijd wie hebben we eigenlijk aan tafel. Nou, Toon Geerbrand is wel een heel bekend mens. Voordat u in 2002 directeur werd van, uh, van AZ... was u bondscoach van het Nederlands Volleybalteam... Ja. met... Furore gemaakt, 1997, Europees kampioen. U was manager van de DSB schaatsploeg. Hebben het ook lekker gedaan tussen 2000 en 2004. Ja. En nu directeur Algemene Zaken bij Voetbalclub AZ. De ploeg won onder uw leiding drie belangrijke prijzen. Landskampioenschap, de beker en de supercup. Ja, mooie omschrijving. Mooie ja. palmaris hoor, hey. Dori. Zeker. Volleybal, voetbal, schaatsen. Ja, en mijn achtergrond is hts verkeerstechniek. Daar ben ik ooit <laughs> begonnen, om het nog eventjes duidelijk te maken. Ik heb de Milieuprijs van Nederland nog eens een keer gewonnen. Mm -hmm. Maar dat was meer als werknemer bij een overheid. Yeah. Dus ik heb heel wat gedaan in mijn leven. Absoluut. Zeg, als je naar die drie sporten kijkt, voetbal, volleybal, schatsen... wat is het meest zakelijke, de meest zakelijk ingestelde sport van de drie? Dat is voetbal. Voetbal, ja. ja. Dus, dat volleybal heeft helemaal geen zakelijke kant. Want nee. dat is uh, nauwelijks sponsoren, nauwelijks een uh, model... Uh, dus dat is meer gedreven passie en dat ze mooi worden uit de sport, maar dat is totaal niet zakelijk. Mm. En de schaatsport, uh, ja, dat is het overzien, uh, <coughs> uh, hoe heet het, ploeg. Uh, je, je pompt dat 2 miljoen, 2,5 of 3 miljoen in. En dat doet uh, En dan kan je in de slag. Ja, transfereren is niet bij. Voetbal is er, het, het voetbalbedrijf is een bedrijf, maar in hoeverre kan je dit vergelijken met een gewoon bedrijf, een voetbalclub? Nee, totaal niet. En dat, dat moet je ook leren. Het is zo dat uh, een ervaren bestuurder tegen mij Je moet het managen als een bedrijf en bestuur is een club. En uh, wat je vaak ziet, is de emotie van bestuur als een club slaat door in heel veel uh, geledingen. Mm -hmm. Als je het alleen bestuurt als een bedrijf, dan snap je niet dat er nog supporters zijn en sponsoren, mensen met tatoeages van een club. Ja. Uh, ja, en er zijn praatprogramma's uh, waar je analyseren, waar je afbranden, waar je uh, over je schrijven. Ja. Uh, ja, en wat ik al zei: Onze winst- en verliesrekening staat elke dag in de krant. Ja. Dat heet dan de ranglijst. En afhankelijk daarvan word je ook aangesproken en uh, benaderd. En, uh, je kan alle support hebben financieel, je kan fantastisch voor elkaar, we staan drie plaatsen te laag. Dan deugt het hey, allemaal niet. Gedaan. Toch, en dat kan hè, uit zakelijke overwegingen, kan het helemaal kloppen dat je drie plaatsen te laag staat omdat je misschien ja. een paar goede spelers verkocht hebt. En anderzijds krijg je die getatoeëerde uh, uh, uh, support erover in. Ja. Hoe hou je die Chinese muur in je hoofd? Hoe hou je die, die waterscheiding dat je niet te veel passie krijgt voor de club? Ja. Of dat je te veel zakelijk gaat sturen? Nou, de, wat, wat, wat ik altijd doe, de rol van het management bij een voetbalclub, is de euforie dempen. Dus op het moment dat wij fantastische <lacht> dingen halen, dan dempen we dat ja, geweldig. Echt Hollands, valt ja, wel mee. Ja, dat klopt. En, maar zeker in de rol waarin ik zit. En als het heel diep in de put zit, dan verhogen we die weer een beetje. Dus dan stort er wat bij en dan is het minder ergens iedereen denkt. Okay. En um, ja, als je dat dus doet de slechte tijden, dan heet dat dat er rust is bij een club. Um, aan de andere kant, op het moment dat het dus weer heel goed gaat, moet je niet zorgen dat je met de beker over het veld gaat lopen. Mm. Want dat hebben mensen ook door, dat dan de emotie weer doorslaat. Ja. En dit is wel eens lastig hoor, want ja. je hebt je gevoelens van de boven- en de onderkant wel eens een keer. Mm -hmm. Maar goed, als je bij zo'n volgende. Voel je dan, zit, dan niet door iedereen gezien als de ze grote zeikert... Oh, er is de directeur algemeen zaken. We mogen het feestje niet geven, uh, en als we het feestje willen geven, dan kan het niet. Dan trekt hij op de rem, en, of trekt hij in de rem. Nou, en, hè? Het geldt alleen maar voor de, mensen in, voor de twee drie mensen in de top van de organisatie. Okay. De spelers mogen feest vieren, de coach mag feest, de supporters ja. mogen euforie hebben, de supporters mogen uh, ons moet, mail sturen. Dan en er moet één die op de tent let. Nou ja, en, en ook uh, wat wij dus doen, wij praten heel veel met supporters, ja. en elke mailbaar zet we beantwoord. Als je een persoonlijke mail zet met je naam eronder, krijg je echt van en, de directeur een antwoord. antwoord, mooi. Ja. We gaan zo uitgebreid praten, verder praten dan Gerberant. Want er ligt hier ook een boek, de succescrisis, ja. van uw hand. Uh, met achterop allerlei uh, kwalificaties. Onder meer ballonvrouw. Nou, dan gaan we straks eens uitgebreid over praten. <lacht> <lacht> we hebben hier een bedrijvenkoper ja. namelijk aan de avond. Paul Dumas, uh, medeoprichter van investeringsmaatschappij Procures. Deze week bekend geworden dat u winkelketen uh, Free Record Shop... in afgeslankte vorm verder laat gaan. Heel wat... Uh, uh, winkels gaan eruit, maar er blijven ook een groot aantal over. Uw investeersmaatschappij is nu voor drie kwart uh, eigenaar van de keten. Uh, Hans Breukhoven, oprichter van Verweerkertschop, die heeft nog een kwart. Hoeveel nachtrust gemaakt de afgelopen week? Nou, afgelopen week valt er nog wel mee, maar, maar daarvoor... uh, de afgelopen drie maanden was het, uh, was het heel hectisch. Uh, dag en nacht gewerkt. Want in maart kwam Bikker uh, uh, naar u toe, de president-commissaris, met de vraag: van, kom eens met een reddingsplan? Hè? Ja, het, het bedrijf was eigenlijk al aan het afleiden naar een visement ja. uh, op dat moment. En uh, eigenlijk uh, waren er niet zoveel mogelijkheden meer. Althans, uh, dat vond het management op dat moment... En Karel Bikkers uh, kennen wij heel goed. Hij uh, was president-commissaris uh, bij Free Racket Shop. En heeft ons gevraagd om eens te komen kijken. Om te kijken of er mogelijkheden waren om het geheel of uh, delen daarvan uh, te redden. Ja, dan denk je, dan zijn ze veel te laat. Want veel eerder <tosses> hadden moeten ingegeven worden bij die keten. Ja. Uh, dan kan je twee dingen doen. Of je zegt, nou, we gaan in gesprek. Of je zegt, we wachten tot die helemaal kapot is en dan koop ik hem voor de, voor de euro. Ja, daar zijn wij geen voorstander van. Uh, Fiesementen zijn oncontroleerbare uh, processen. Hm. En uh, zolang een bedrijf nog te redden is, uh, heeft dat ons absolute voorkeur... om vanuit continuïteit aan een bedrijf te bouwen. En niet vanuit discontinuïteit. Ja, wat is nou de moeilijkste fase in zo'n proces? gaan we straks uitgebreid over. Maar... Ja, de moeilijkste fase is dat... Uh, ja, ik denk... Uh, uh, als we gaan kijken naar, naar zeg maar de fase van het viesement zelf... is ja. zeg maar het, het spel met de curatoren is heel ingewikkeld. Ja, want die kan ook makkelijk zijn. Ja. Soms andere belangen, ja. Uh, ja. Soms parallele belangen, dat, uh, dat loopt door elkaar. Als je kijkt naar daarvoor... is het vooral om iedereen mee te krijgen. Uh, Zo'n zo zo viesement zit in een heel gespannen situatie... met allerlei aansprakelijkheden voor bestuurders... Uh, die daarmee bezig zijn. Ja. Uh, de aandeelhouders zitten natuurlijk nog aan boord. Uh, de mensen, de werknemers zitten aan boord. Leveranciers, hè. het is een spel met, uh, met vele, vele stakeholders. En het moeilijkste van het proces is om dat allemaal tegelijkertijd synchroon bij elkaar te houden. Ja, ja. Ja. Daar geldt net als in de voetballerij af en toe een beetje dempen. De verwachtingen managen en zorgen dat niet iedereen uh, met passie het proces instapt. Ja, dat is altijd balans houden. En aan ja. de andere kant is het ook heel veel energie in, in, nou, toevoegen. Want uh, veel mensen zitten geslagen in zo'n situatie, weten eigenlijk niet hoe, er, hoe eruit te komen. Dus het is ook een periode waarvan je heel veel energie moet brengen, heel weinig terugkrijgt. Ja. Ja, heel ja, veel moet investeren ze... in, in, in ja, de weg naar buiten. Ja, en de de ook een beetje de Messias voor je gezien. Denk ik. Ja, dat denk ja, ik ja, als je het, uiteindelijk het karretje trekt. Nee, okay. We maar, trekken het karretje, maar ja. we zijn zeker niet de Messias. We hebben ook geen ja. Haarlemmer olie, hè, die we erin nee, spuiten, en dan nee. gaat het in één keer gaat het allemaal. Zo is het niet. Het is, een, het is een pad maken terwijl je aan het lopen bent met elkaar... Ja. met een duidelijke visie. Uh, en dat gaat altijd anders dan dat je bedenkt. Uh, uh, ja, en die flexibiliteit moet je hebben. En het is vooral heel veel heel hard werken om, om ergens te komen. Oké, okay, hier zit Gerbrandsen, die is zakelijke directeur. Heeft een sportverleden, kent die beide dingen. Hoe geldt dat voor, uh, voor Paul Dumas? Jurist van huis uit volgens mij? Ja. Iets met sport? Ja, nou ja, wat, wat ik samen heb met Ton misschien, ja, uh, is dat we, ja, we hebben beide een visement uh, meegemaakt in de voetbalwereld. Ik, mm -hmm. heel lang geleden, uh, diep in de vorige eeuw, uh, jaren, begin jaren negentig was dat, FC Zwolle ging failliet, ja. of PEX Zwolle ging failliet, ja, dat is FC Zwolle geworden. Dat heb ik samen met uh, Caston Spoor uh, de eerste jaren na dat visement gedaan, wat ook heel moeilijk is om zeg maar dan weer de weg naar boven te vinden. Ja. Uh, ja, wat hebben we met sport uh, gemeenschappelijk? Ik sport een beetje uh, ja. tegenwoordig. Niet maar teveel, wel ook maar... weer die ook weer die, die slag met voetbalrijders had gewoon van binnen uit zo'n voetbalclub gezien. Ja, en dat was ja dat ja. En, en, en zoals Toon ook zegt, dat was dat, dat voor van, van mij zeg maar, vanuit de financiële kant uh, ja. vooral een bedrijfsmatige invalshoek. Hè, ja. Dus kaston, uh, uh, sporen die daar toen bezig was, was veel ja. meer bezig met de club. Ja. Ja, je hebt een goed team nodig, denk ik, om uit een situatie van problemen te geraken. En ja. dat hebben we wel gemeenschappelijk. En ja, uiteindelijk word, ik, word je fan van FC Zwolle, ben ik het nog steeds. Alleen volgens mij, vooral via teletext. He, altijd even de uitslag. Ja. <laughs> Kijk, ik ben niet meer vaak in het stadion. Oké, okay. even, allerlaatste vraag. Uh, van Huis het Jurist, zei ik ook, voetbalverleden. Uh, ook directeur van de van verzekeraar, Afmea, van de pensioentak althans. Ja. Uh, uh, toch een hele duidelijke financiële kant gekozen. En nu uh, met Procure is vier jaar geleden gestart. Drie partners besturen. Jullie werken uitsluitend met eigen geld. Dat ja. is wel uh, een investeringsclubje van drie vermogende heren, kan je het zo zeggen? Nou, hoe we, hebben, we, hebben niet, we hebben wel wat spaarcenten, <lacht> moet ik zeggen. Heel vermogend zou ik het niet noemen. Okay. Uh, maar ja, drie heren bij elkaar, uh, dat klopt. En, uh, ja, welke participaties uh, hebben jullie nu? Want free record job, selecties selectie de slechte, ja, slechte hebben we nu, ja. die zijn in de publiciteit. Voor de rest ja. hebben we nog wat andere participaties. Ja. Uh, we zitten nog in, in dienstverlening, okay. bedrijven, infrastructuur. Mm. We zitten in diverse projecten. Maar die ja. dingen die bekend zijn, daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Ja. We nu Allemaal uh, met ja, dode producten, boeken en, uh, en, en platen. Het nee, boek, boek is een heel levendig product. Ja, dat komt straks. Het boek zelf is, maar wat je leest ja? is heel levendig. Ja. En, uh, okay. Ik denk dat het een heel levendig product is. We gaan straks uitgebreid verder, heren. Nou, u weet nu wie er zit, dames en heren. Paul Dumas van Procures en Toon Gerbrands van AZ. Het was de week van de halfjarige Tijd voor het weekoverzicht. Weekoverzicht. Weekoverzicht. weekoverzicht. Ja, Axel Nobel noteerde een omzetdaling van 4%. Tom Buchner neemt zijn maatregelen de topman. Wij gaan natuurlijk vooral in het Europese gebied eh, nog meer kijken naar onze fabrieken. Of eventueel fabrieken gaan sluiten. Nog meer kijken naar efficiëntie. Het betekent natuurlijk ook dat vooral in het Europese gebied. Eh, waarschijnlijk minder mensen voor Axel Nobel gaan werken. Ook slechte cijfers voor het Rotterdamse havenbedrijf. Voor het eerst sinds 2009 daalde de hoeveelheid vracht die er wordt verwerkt. En die Stam van FW haven, die had dat eigenlijk al zien aankomen. Ja, ik bedoel, ik zou bijna zeggen, als jaren nou pas be zorgen begint te maken... dan ben je wel een, ben, ben een jaartje of uh, vier te laat, uh, denk ik. Ik heb dit in 2009 al voorspeld. Ja, je moet je eigen zorgen maken, zo gaat dat Rotterdam. Bedrijf Dr Joep van den Nieuwenhuizen over je zorgen moeten maken. Onder andere verdacht van de omkoping van een voormalige directeur... van het Rotterdamse havenbedrijf in schoolte. Die heeft een iets minder voorspellende havenblik gisteren. Ik ben zeer optimistisch gestemd. Ik vind dat de rechtbank uitstekend... Uh, onderzoek heeft uh, laten verrichten, omkoping en dat soort dingen. Daar is nooit enige sprake van geweest. Uh, dus ik verwacht uiteindelijk op alle feiten vrijgesproken te worden. Ja, dat zal wel mogelijk na het hoge beroep zijn. Het gisteren werd hij veroordeeld tot een zelfstraf onvoorwaardelijk van 2,5 jaar. Joep van de nieuwe huizen. En dan naar de werkloosheidscijfers van deze week. Als je kijkt naar de ontwikkeling, dus het aantal mensen dat een baan verliest... zeker sinds 2009... Ja, dat is echt verschrikkelijk. Dan doet Nederland het gewoon bijna het allerslechtst binnen Europa. Ja, Daar worden we goed ziek van, Beaamt financieel journalist Martin Visser. Uh, we zijn wel een ziek jongetje in Europa. Ik wil nog niet meteen zeggen dat we het ziekste jongetje zijn. Dat zou wel te zwartgallig zijn. Er zijn toch echt Zuid-Europese landen met veel grotere problemen. Maar van die kopgroep, van sterke landen, daar zijn we de zakkeling van. Ja, zwak, ziek en steeds minder solidair, zo worden we volgens Visser. Dat is terug te zien in het huidige pensioendebat. Ja, de solidariteit, ook binnen het pensioenmiddel, staat enorm onder druk. En mensen begrijpen niet meer dat ze moeten blijven betalen. Zeker jongeren niet voor een pensioen waarvan ze denken... dat ze die waarschijnlijk toch nooit zullen gaan krijgen. Dus dan is korten, hoe een hoe, hoe bot ook, eh, is toch wel een goed middel. Ja. Ja. En dan nog iemand die zich geen zorgen hoeft te maken over zijn pensioen... omdat hij werkzaam is in een sector die nog steeds floreert. Kevin Strootman, dat is toch wel de toptransfer vanuit Nederland deze zomer. Zo kunnen we hem nu al bestempelen. 17 miljoen euro ontvangt PSV voor de middenvelder. 23 jaar is die. En dat bedrag kan trouwens nog oplopen naar zo'n 19 miljoen euro op termijn. En dan nog even dit. Put your hands.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 Ja, too big to fail hoorden we over systeembanken. Maar wellicht is een too big to fail city een idee voor de toekomst. Die weet men uit. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, in de studio praat ik verder met Ton Gerbrands... de zakelijk directeur van voetbalclub AZ... en Paul Dumas, medeoprichter van investeringsmaatschappij Procures. Heren, een stad die omvalt. 18 miljard dollar gehouden. Het is alleen maar Motown, Detroit. Wat gebeurt als Los Angeles omvalt? Kunnen we ons iets voorstellen daarbij? Nou, dat was, dat was al voorstelbaar, want het, volgens mij is het technisch al een keer vier geweest. Californië als ja, staat California is al een staat en ja, ja dat is niet gegaan. Ja. ja, het kan. Ja. Ik denk dat het kan. Ja. Ja, het is de drie na grootste economie van de wereld, hè, Californië. Ja. Is niet, niet. Maar ik verbaas me ook wel over hoe dat nou kan. Ik bedoel, als je 1 ja. miljard schuld hebt, dan zou je toch denken, nou, dat is al heel wat. 2, 3, 18, lees ik dan. De check and balance is dan ook voorkomen weg. Want er wordt wel iemand eerder wakker lijkt, me niet. Of, is dat, of of hoe zie ik dat weer verkeerd? Ja, dus, nou, weer verkeerd, waarom? Ja, ja. Dat nee, soms probeer ik uh, bepaalde problemen simpel voor te stellen. Ja. En dan kijken sommige mensen me aan en denken van nou... Ja, hey, ik mis dat volledig, waarom ja. zoiets kan. Dat ja. nou, kan, kan, kan in Europa ook. Hè. Landen kunnen zelfs failliet. Uh, waar landen altijd dachten dat het een gesloten systeem was... waar geld in rondgaat ja. en waar schulden zeg maar, een soort ja, een papieren feit waren... Uh, heb je op, op een gegeven moment ook een, een reëel moment... waarop afgerekend gaat worden. En dan zie je dat als je niet aan je verplichtingen kunt voldoen... kan natuurlijk iedereen failliet, ja. zelfs staten kunnen failliet. Ja. Ja. Ja. Ja. Het gekke is inderdaad dat het inzicht vaak laat komt. Hè. Dat is ja. wat Gaber wel zegt. Dat is gek. Die hefie, dat, we hadden het ook met de hele krediet. is het natuurlijk ver van tevoren nakomen Kunnen zien nakomen. Ik heb zelf een keer een boek gelezen... dat heet De Zwarte Zwaan. Er gebeurt iets en vervolgens gaan we met alle discussieprogramma's kijken... Hoe, wat er hoe gaat gebeuren, maar niemand ja. voorziet dat. Ja. Niemand nee. overziet dat ook, of het een 9-11 was... of een kredietcrisis. En volgens ons krijgen alle deskundigen hier wel gaan uitleggen... hoe lang het duurt, wat we moeten gaan doen, enzovoort. Hm. Dus ik denk dat de enige bescheidenheid in deze dingen geen kwaad kan. Nee. In het weekoverzicht hoorden we ook al, heren... dat het een en het ander so bedrijf met sombere halfjaarcijfers komt. ING presenteerde, presenteerde deze week een analyse... Voorlopig geen eind aan de crisis, laatste conclusie. Uh, het boek De suc Succescrisis, meneer Gerbans, uh, vorige week verscheen het Bij uitgeverij uitgever Fares. Wat is er zo fijn aan deze crisis? Nou, het is zo dat het woord crisis uh, dat wordt, uh, vaak eens negatief gezien... maar het is vaak een omslagpunt. Mm -hmm. En uh, vanuit daar heb ik het ook benaderd. Dat, kijk, je loopt de crisis aan. We hebben ook een curator uh, op de stoep gehad bij, bij, bij de voetbalclub. Er gebeurt ook van alles. Er mm -hmm. gebeurt je in persoonlijk leven soms heel veel. Maar vaak is dat een omslagpunt. Dat zie je vaak even niet nu als je het direct overkomt, maar daarna wel... En daar is de, de baas van het boek, uh, waar ik, wat ik over schreef heb. Precies. Nou, nou, even naar het voorspellend effect. Dat heeft u net gezegd. Het is onbegrijpelijk dat je niet van tevoren ziet... dat zoiets gaat ontstaan en de schuld heel groot is. Ja. Um, geldt dat ook, die voorspelbaarheidsfactor, gaat dat boek daar ook over? Ja, nou, dus je... ik heb, er staat een hoofdstuk in over de maakbaarheid van succes. Mm -hmm. En uh, mijn filosofie erover is dat 90% is maakbaar. Dus je kan een geweldig fundament leggen, een professionele organisatie neerzetten... die een geweldige check-and-balance heeft... Maar een bepaalde dingen heb ik ook niet onder controle. Bijvoorbeeld de concurrentie niet. En ook een economische crisis heb ik niet onder controle. Nee, Anders zat ik nee, hier niet. Nee. En uh, had ik een ander boek geschreven. <laughs> maar um, dat, dat we, we houdt je niet van. Nu 90% goed voor elkaar te hebben. Ja. En met die 10% onbeheersbaarheid uh, af en toe om te leren gaan. Ja. En uh, kijk. Weet je dan zeker of je het redt? Nee, zo, zo er moet er ook over zijn. Maar zijn, wat ik het boek omschrijf, ik weet waar is wat er staat... maar ik weet wel dat het werkt. Ja, en en zijn, wat ik een hele mooie eye over vond... was op, op het moment dat het slecht ging met zit, had u een mapje beheersbare en een mapje onbeheersbare ja. zaken. Ja. Ja, 10% ik heb, in onbeheersbaar. Uh, ja, mensen kwamen met allerlei vragen binnen. Over, ja. uh, komt er een nieuw eigenaar? En uh, gaan we het redden? En allemaal dat soort dingen. Ja. Nou, dan leerde ik ze van is het beheersbaar of onbeheersbaar? Als het onbeheersbaar was, deed ik het in een mapje. En dan gingen we vrolijk verder met ons werk. Want mensen maken zich heel erg druk mee. over dingen die, die nog niet gebeuren. Ja. En, um, en, ja, en dat mapje had ook steeds dikker. En uh, ja, kijk, bij de opvoeding maak je dat ook elke dag mee. Dan maak je heel erg druk over je kinderen. Gaan ze het halen of uh, komen ze op tijd terug van de disco. Allemaal onbeheersbaar. Dus ik zou me er niet al te druk over maken. Nou, wel de dingen die je beheersbaar kan houden. Maar er kunnen ja. ook dingen van het ene mapje naar het andere, toch? Dat Door, kan. Nee, uh, het, hoe zwaar bij de inspanning? Ja, ja. Ik, ik heb ja. de curator ja. ook beleefd. Ja. En We hebben bijvoorbeeld, uh, om, om een klein punt aan te geven... Ja, red je dat? Uh, konden we AZ redden? Nou, hm. dat wist ik echt niet zeker. Kan ik, ja. vertellen. Ja. ik kan nu zeggen, het is gelukt. Ja. Maar toen we aan begonnen... Maar we hadden wel een plannetje. We hebben hm. bijvoorbeeld ook zelf onze eigen curator ingehuurd. Dat had er nog nooit iemand in Nederland gedaan. Hm. Want ja, er waren twee grote jongens bij de DSB Bank. En de derde was nog vrij. En we hadden geen verstand van. Ik denk, weet je wat, dat is misschien ook nieuw, maar nu onze eigenlijk curator in. En die ging mij precies vertellen wat mocht, wat niet mocht. Ging mee met onderhandelingen. En ik moest een persconferentie over 80 man. En nou, dat klopt dan precies. Ja. Niet met ik er zoveel verstand van had, maar wel omdat ik graag van keur vertelde hoe het allemaal werkt. De goede mensen om je heen. Ja. Ja. Even meneer Dubas, over de over, markt. Want geleidt hij ook nu met deze crisis? Is dit wel het mooie, het mooie, uh, uh, de mooie periode om een cherrypicking te doen om die mooie pareltjes eruit te halen die uh, op overlijden staan. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk een markt waar wij, wij zeg maar, een relatief groot aantal problemen in of, uh, bedrijven in problemen zijn. Uh -huh. kijk, kijk naar de banken. Uh, de enige afdelingen die groeien bij banken op het ogenblik, dat zijn intensief beheren afdelingen. Uh, zeg maar uh, de ziekenboeg, die is ja. aan het stijgen. En er zijn altijd daarin bedrijven die uh, nog best levensvatbaar kunnen zijn. Dus in die zin uh, begroeit dat potentieel wel. Ja. Als je gaat kijken naar de overnamemarkt als totaal... denk ik dat die gewoon veel slechter is dan jaren geleden... omdat er gewoon te weinig kapitaal beschikbaar is in de markt. Uh, uh, er is te weinig leverage of te, te weinig bankfinanciering uh, beschikbaar... om daadwerkelijk ook overnames uh, te doen. Ja, ja Maar als dus... je die stap dan zet, je doet zo'n overname... dat heeft u nu laten zien, u moet heel veel saneren. Er gaan van de 700 werknemers van de free records op... er 600 uit, je houdt er 100 over... Uh, het, het is uiteindelijk redden wat er te redden valt en overblijft. Maar dit is wel de kans om het zo te doen. Om het zo te saneren. Heel hard en heel naar en heel vervelend. Met veel werkeloosheid wat je, wat je hebt. Maar je redt een stukje. Dat geeft waarschijnlijk ook naar banken toe. Wel een beter verhaal. Ja, maar banken moeten dan ook nog geloven in retail. Uh, moeten ja, dan ook nog geloven in entertainment in retail. Hè, waar steeds meer digitalisering plaatsvindt. Ja. Dus zeg maar ook de, de lange termijnvisie van banken... Uh, is niet altijd positief, ook op de casus waarin we zitten. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de boekenmarkt. Ja. En dat vraagt eigenlijk om risicoverdragend kapitaal. En vraagt eigenlijk om investeerders zoals wij. Die, die zeg maar, daar weer een gat in zien. En ook een nieuw businessmodel uh, weten te bereiken. Ja, en dat zijn betere ondernemers dan banken. Dat is de conclusie. Ja, banken, dan banken moeten niet veranderen vragen om te ondernemen. En, en er wordt ook steeds minder gevraagd. Als je gaat kijken naar de verscherpte toezicht... van de, van de, uh, de laatste jaren op ja. banken... Uh, raken ze steeds meer intern gericht... steeds meer gericht op zeg maar, dat interne toezicht. En ja. is, is zeg maar de, de view op de klant is steeds minder geworden. Ja. Is ook steeds minder belangrijk ja. geworden bij banken. Ja, we hebben hier een vraagdeskundige die had ooit op DSB als groot, uh, groot aandeelhouder. Ook een bank. En dan een bank met een gepassioneerde bestuursvoorzitter... die een beetje te veel geld uitgaf aan, uh, aan, het, uh, aan het voetballen. Uh, bankiers, zijn het slecht ondernemers, meneer Raymond? Nou, voor mij over het algemeen niet. Maar er zijn overal dingen gebeurd. En dat heb ik ook. Ik ben Ik zit niet in een bankbedrijf. Laat ik dat even melden. ik zat in een sportbedrijf. En elk jaar kregen wij 5 miljoen extra. Vanuit de portefeuille van DXG. Ik voor AZ. Maar we hadden nog steeds met een 5 of begroting in Nederland. Maar goed, daar is heel veel uh, gebeurd. Ik heb een deel van het verhaal heb ik, heb ik meegekregen. Mm. En ja, het enige wat ik me daar ook daar weer afvroeg... is van, wordt er dan geen controle gehouden? Uh, is het zo dat iemand zijn eigen gang kan gaan? Is het zo dat de producten... die worden, worden die, al die producten waren goed gekeurd? Yeah. Uh, dat was een simpele vraag. Maar doet iemand op eigen houtje? Nee. De Nederlandse bank keurt goed. Andere banken hadden dat ook allemaal. Mm. Dus je komt in een hele aparte wereld terecht van... wat keuren ze goed en uh, yeah. wie is politiek verantwoordelijk? En uh, dat was heel complex voor mij om te volgen... omdat ik daar niet middenin zat, maar... Kijk, ja, ik heb wel gezien hoe die wereld een beetje in elkaar steekt. Ja, ja. Even terug naar waar we het over hadden. Wat het net over, over werkeloosheid hebben we. Dit is een, een crisistijd. Uh, hoe zit het met voetballers? We horen net Kevin Stroopman, die gaat dan over een heel groot ja. bedrag. Maar er zijn heel veel werkelozen volgens mij op dit moment. Jongens die op ja. de bank zitten die niet door, uit de transfermarkt. Uh, uh, die ja. geen aansluiting vinden. Uh, er zit zelfs een heel, heel clubje van jongens die met elkaar trainen. Ja. Omdat ze nog geen club hebben. Ja, we hebben er op het de... moment ook drie mee-trainen. Ja. Danny Lanza, het Qelens en Simon Chomma. Dat zijn oudspelers van AZ die geen club hebben. Mm. En, we, en bij ons als ze goed gedragen hebben, daar mogen ze bij ons al mee trainen. Dat is een beetje de filosofie van AZ. Yeah. Dus die lopen daarom. we hebben nog geen contract. Ze zijn goede spelers. Uh, maar daar is ook veel gaande in de wereld. Hm. Ik bedoel, de salarisgebouwen zijn ten opzichte van vier jaar geleden gehalveerd. Ja. Dus uh, hadden vroeger hadden wij iets van gemiddeld salaris van 500.000 euro in zo'n club. Dat is nu 250.000 gemiddeld, dus je ja. hebt mensen van 100.000 en ook van 300.000. Ja. Maar dat is gehalveerd en dat is een hele eerdivisie gaande. Dus hebben ze meer het eigen jeugdopleiding, goedkopere spelers. Dus ook daar is wel wat gaande. Ja, ja. Nou, daar moet je ook, ook scope op hebben. Maar wat doe je met die spelers uiteindelijk? Want die mogen dan meetrainen. Die kan je niet eindeloos aan de koffie. Nee, houden. nee, nee. Ze weten dat ze bij ons geen contract krijgen, om even duidelijk te zijn. Ja. Dus ze, ze trainen niet mee om een contract te verdienen. Ze ja. blijven in vorm. En mocht er een club komen voor 31 augustus, ja. dan hebben ze in ieder geval een redelijk goede conditie kunnen ze aansluiten. Ja. Maar na 31 augustus het kan klaar? het best zijn dat ze alle drie wat anders moeten gaan doen in hun leven dan voetbal. Ja. We gaan nog even naar het, het laatste stukje uit het weekoverzicht. Korting dreigt voor miljoenen. Weer fixen tegenvallen pensioenen. Malaise raakt fondsen keihard. Zal maar wat krantenkoppen van deze week over de pensioencrisis. In 2014 wordt er ook opnieuw gekort op de pensioenen en de dekkingsgraad. Ja, heilig woord van de vijf grootste zakten de afgelopen drie maanden opnieuw. Nou, meneer Dumas, ooit directeur pensioen ja. van Achmea. <lacht> uh, is dit pensioenstelsel zoals we het kennen... Is dat houdbaar? Je hoort toch allemaal stemmen. Mensen zeggen dat we gaan moeten oude weer associëren. Ik moet mijn eigen pensioenetje doen. Dan moet ik inbrengen. Dan moet ik het in gezamenlijkheid misschien met andere mensen gaan doen. We gaan weg van die hele grote institutionele belegger, die ja. grote pensioenfondsen. Waar, dat... waar, is dit een houdbaar verhaal? Ja, ik denk, ja denk ik, wel. ik denk dat de grote pensioenfondsen wel een houdbaar verhaal zijn. Die collectiviteit is wel heel belangrijk. Ja. Ook om zeg maar, professioneel te kunnen uh, beleggen. En uh, de beleggingsmarkt is gewoon een global markt. Dat kan je niet meer op je uppie. Dat kan je ook niet meer met semi-professionele organisaties doen. Ja. Dus daar zit denk ik het niet helemaal verkeerd. En als je gaat kijken, uh, de pensioenen worden gekort. Maar mensen die het in eigen beheer hebben opgebouwd... in unit link achtige producten... die zijn uh, wel 30% achteruit gekacheld uh, de afgelopen uh, uh, jaar. Ja, omdat ze niet die collectiviteit hadden. Die zitten en niet, niet, het niet het in die collectiviteit. Ja. En er was ook zo'n individuele, individuele pensioenregelingen. waar je zelf met een beleggingsportefeuille gedekt eh, zeg maar je reserves opbouwde. Dat zag er toch allemaal anders uit. Kijk, in die pensioenfondsen hebben natuurlijk last van een global malaise. En ja. hebben natuurlijk ook last van het feit dat. zeg maar de rente kunstmatig. Hè, dat kun je zeggen kunstmatig laag wordt gehouden. in, mm -hmm. in zeg maar, de, zeker ook de Europese en Amerikaanse economieën. Ja. Om dat te blijven stimuleren. En ja, je hebt een bepaalde rente nodig. een rentebasis om ook. zeg maar een minimaal rendement uit die portefeuille vuist te kunnen halen. Ja. Nou, dat staat allemaal onder druk. De inflatie is inmiddels hoger dan zeg maar, de rente die je kunt ontvangen op, op, op spaarleningen. Dus dat hele, dat hele mechanisme, wat vroeger zo hard zat in de economieën, ja. is een beetje weg aan het gaan. Ja, En dan gaat die economische malaise, dat, dat raakt natuurlijk iedereen. Absoluut, iedereen met ja. kapitaal en vermogen ja. raakt zo uh, wordt geraakt door die economische malaise. Mm. En ook de pensioenbedrijven. Uh, maar ik denk zeker niet dat we naar een ander stelsel moeten. Ja. En ik denk dat Nederland, als je dat vergelijkt met buitenlandse pensioenstelsels, die uh, vaak een omslag hebben, omslagstelsels, terwijl we hier een spaarsysteem hebben. Ja. Ik denk dat wij een outstanding pensioensysteem hebben. Nou, als je hebben. ziet wat het, wat het vermogen is, 130% van de Bruto binnenlands product geloof ik, ja. in Nederland en 15% in de andere Europese landen. Dus we doen het wat We hebben een enorme chunk geld, alleen ja, de spoeling wordt wel wat dunner. Ja, uh, het, door, he, doordat er gewoon weinig rendement wordt gehaald, moet ja, je allemaal wat inleveren. Ja. Is dat niet gewoon een strekking dat we eens moeten zeggen, niet moeten zeggen van nou, we moeten denken, de bomen groeien dat in de hemel, maar we moeten maar eens even een stapje terug doen. En je pensioen is niet zo'n heel goudgerandpensioen. Nee, ik, ik denk dat het pensioen dat zien we nu ook gaat meebewegen met, met zeg maar de economische tijdsvak ja. uh, waarin we zitten. Dat gaat meebewegen. Dus waar je vroeger he, toen ik bij Achmea pensioenen zat, hadden we nog waardevaste pensioenen. Ja. Met, met een gewoon normale indexatie. En, he, dat, dat was ook niet meer vol te houden. Zeker nu is het niet meer vol te houden. Dus we moeten accepteren dat als je in vermogensproducten zit, in, in spaarproducten, dat je meebeweegt met een economie die natuurlijk niet meer zich beperkt tot een plaats, tot een land, maar echt een global eh, economie. is. En eh, pensioenfondsen kunnen hun eh, geld denk goed beleggen, maar beter dan dit gaat het ook niet. Ik denk dat daar niet zit. Ja, het zat vroeger wel een beetje in de asset mix. Hè. Te veel op risicovolle producten. Hè, wat we hebben gehad in rond 2008. Ja. Maar inmiddels zijn die risicovolle producten er ook uit. uit. En dat betekent ook dat we lage rendementen gaan zien. Ja. En dat, dat, dat ja. vertaalt zich toch ook naar zo, uiteindelijk ja. het, het, het bestand... of zeg maar het vermogen wat er is om te komen tot uitkeringen. Ja, ja absoluut. Ja. Uh, we gaan eventjes naar de transfermarkt. Voordat we straks bij u komen in de ja. nuance. Want dan willen we uiteraard over het ondernemen met procuris uh, uh, uh, hebben. Maar voetbalbedrijf is een bedrijf. Maar wel een heel gek bedrijf, zegt Tom Gerbrand. Ja. Uh, en de markt heeft Momenteel volop in beweging is, is die voetbalmarkt. Er wordt druk gehandeld in spelers en trainers door de hele wereld. En dus ook in ons land. Seizoenskaarten moet je aan de man brengen. Doelstellingen voor het komend seizoen worden uitgesproken. En zo, ja, dat gebeurt ook bij de bekerwinnaar van de afgelopen seizoen. Ja. Ja. Bij, jongens, ja. bij de jongens het ook. Maar die, die spelers, hoe moet ik dat nou zien? Zijn dat bedrijfsmiddelen? Zijn dat aandelen? Uh... Nou ja, het is wel je kapitaal. Als ja. ik het in één woord zeg, ja. ons kapitaal staat op het veld... En uh, daar draait het ook om. Je kan alles in een stadion perfect voor elkaar hebben. Je kan alles bedrijfsmatig perfect voor elkaar hebben. Maar de waarde staat op het veld. Uh, zeker bij een club als AZ. Yeah. Want wij pakken jongens op jonge leeftijd op. Uh, dat trainen ze twee, drie jaar verschrikkelijk hard. En maken dan de volgende stap in hun carrière. En dat is vaak een grotere club, een grotere competitie. Yeah. En dat maken wij redelijk waar. Uh, al een jaar of tien. Ja. Dus uh, met andere woorden, het kapitaal is op het veld. Ja, en die toegevoegde waarde moet je dan bieden. Maar even uit, het, jullie verkoop, verkochten deze zomer voor veel geld. Uh, bijvoorbeeld uh, Maher, Eltidoor. Uh, ja. ja. uh, mooi. Daar moet je spelers terughalen. Nou, dat lukt dan ook. Dat gaat dan als het goed is voor een beetje minder geld. Dan blijft er ja. nog wat op de blad plakken. Uh, <laughs> maar dan moet je wel gaan investeren. Het is niet zo dat die mannen vanzelf meer waard worden. Nee, dat klopt. Het zo dat Hoe AZ, ziet dat huishoudboekje eruit dan? Nou, het is zo dat AZ... Uh, wij weten dat we altijd één of twee spelers verkopen. Dat is al elf jaar zo. En uh, natuurlijk moet je in de gaten houden dat wij een risicoproduct hebben. Want als iemand zijn kruisband scheurt, ja. dan gaat het een jaar niet door. Ja. Dus ik bedoel, dan, uh, dan kan het ook geld kosten. Dat weet je. Dus wij maken onze begrotingen daar niet op. Mm -hmm. Maar uh, ja, wij halen bijvoorbeeld zelf de spelers eerst binnen... voor we er één verkopen. Dus we hadden al drie aankopen gedaan. Ja. Want als je inderdaad de markt op gaat met met en ze denken dat ze geld hebben, ja, dat is een slechte situatie. Dat dan dan, je dan, je dan, dan gaan ze meer vragen. <laughs> dus uh, dus ja. Dus Dat is al een strategie die we hebben. Ja. En de hebben hadden we er al twee gehaald. Dus wij anticiperen elk jaar anticiperen we daarop. Mm -hmm. um, maar ja, het is, het is wat je zegt. Is, uh, we hebben grote sponsoren, seizoenkaarthouders, TV gelden. Uh, en een klein onderdeel van die begroting is af en toe overschot aan spelers. Ja, ja. Maar dat, is wel, dat is wel helemaal in your face. Want dat is, de, dat is het werkkapitaal dat verkoopt. Je verkoopt een maar her. Ja. En dan zijn er supporters die zeggen: wat doe je nou? Ja, dat klopt. Maar uh, wat wij dus doen, wij, wij zijn er vrij duidelijk over. Ja? Wij hebben daar een, een visie over. Wij, zitten in een, wij zijn in een kleine nichemarkt uh, in het hele betaald voetbalorganisatie wereldwijd. Want de grote clubs leiden niet meer op. Ze komen heel graag bij AZ kijken om te kijken of daar een paar goede spelers lopen. Ja. Dus iedereen weet dat ook. En ja, die supporter, uh, dat betekent je moet naar forumavonden toe. Je moet mails beantwoorden, je moet gaan praten en uitleggen wat AZ is. Ja. Hoe het in elkaar steekt. En natuurlijk ze zo nooit blij zijn, want er zijn altijd betere spelers die weggaan. Hm. Uh, alleen, ja, de opvolger is al geboren, zeggen we altijd. Ja. Ja. En die loopt het vaak rond. Alleen ze kennen hem nog niet. En dus ja. zeker Zet niet, want het zijn vaak onbekende namen. Ja. En over twee jaar moet je weer uitleggen waarschijnlijk dat de topspeler van, de, van, van nu dan weggaat. Tot en weg gaat, komt er komt ook weer een goede. Ja. Dus dat is wel de geruststelling als je al elk jaar bij zo'n club <laughs> ja. werkt. <toch>? Precies, dat, <laughs> dat het continuum <laughs> om de twee jaar. Ja. Ja, ja, ja, dat is heel mooi. Maar uh, nogmaals, die toegevoegde waarde. Want je moet daarnaast ook investeren. In, uh, uh, in het spel, in ja. de spelers. Uh, ook in een stadion bijvoorbeeld. Nou, Er is nu die hele discussie over Feyenoord. Hè, met een, moeten we een ja. nieuwe Kuip gaan neerzetten? Jurien van der Herik, die over zijn graf regeert... is er nooit aan het beginnen. Heel Rotterdam, vo volledig over de, over de ja. Uh, de urine heet dat geloof ik, hè? Ja. Uh, hoe belangrijk is een stadion? Want jullie hebben... Een ja prachtig mooi stadion ja. neergezet ja. nog. In de nou, groei voor 2008. Het stadion is ontzettend belangrijk voor een club, maar ja. er zitten wel een paar voorwaarden aan. Uh -huh. Wat je moet weten is dat 80% van de inkomsten van een voetbalclub is sponsoring, en 20% seizoenkaarten. Ja. En dat betekent dus, als je je businessmodel klopt op gebied van sponsoring... dan is een stadion rendabel. Ja. Maar het tweede belangrijke punt is, je moet eigenaar zijn van het stadion. Ja. Want als je dat dus niet bent, bijvoorbeeld Arena is niet van Ajax... dus die ja. huren gewoon voor een 5, 6 miljoen per jaar om daar te mogen spelen. Ja. Maar wij bijvoorbeeld door de week hebben feesten, partijen, we hebben evenementen. Dat levert miljoenen euro's op voor een club als AZ. Precies. En, dus je moet wel eigenaar zijn van het stadion. En ja, als je dan de bedragen ziet die ik in Rotterdam zag, voorbij zag komen... met ook nog garantstellingen van, ik dacht, 120 of 160 miljoen zelfs... Nou, ik heb best plan niet bekeken, maar dan denk dat dat uh, dan we is wel eens... belangrijk om te te, uh, over check and balance gesproken ja. om te kijken of dat allemaal realistisch is. Ja. Uh, financieel fair play moet je tegenwoordig ook doen als voetbalclub. Hè? Je moet niet meer ja. geld uitgeven dan je, je kas hebt. In, in hoeverre beperkt dat groeimogelijkheden? Want ik kan me voorstellen dat als je een, hey, stel dat je ja. de nieuwe Messi voorbij ziet komen, of uh, hoe heet dat de enorme ja. mooie talent Want nu naar Barcelona gaat ook weer uh, vergeet zijn naam. Neymar. Uh, ja. Als je, als je ja. dat voorbij ziet komen, jong. Ja. 14, dan weer je hebben. Ja, nee, klopt. Maar het is zo dat... Uh, nou, AZ is op dit moment een club die uh, nul schulden heeft. Uh, we zijn bezig proberen eigen kapitaaltje te opbouwen. Dus wij zijn een beetje... Uh, met finance fair Place zitten we goed. Mm -hmm. Maar neem bijvoorbeeld een club als... Uh, dat kan je gewoon uit de begroting halen van Vitesse. Daar zit een groot verschil tussen inkomsten en uitgaven. Dus uh, er zit wel 15 miljoen tussen ongeveer. Ja, ja daar zegt uh, de UEFA tegenwoordig van... Uh, wilt u dat even dekken? En uh, wel met sponsorinkomsten. Niet alleen met iemand die het geld geeft. Ja. Dus daar hebben we twee, drie keer de tijd voor... Dus je ziet bij clubs ook dat soort clubs... dat ze terughoudend zijn op dit moment met investeringen. Ja, Anders mogen ze Europees niet meedoen. Dus cruciaal is hoe je je sponsors vindt. En dat is ook in deze, in deze tijd, lijkt me lastig. Ja. Want er zitten ook gewoon... Sponsorbudgetten zijn ook uh, uh, gebonden aan... Uh, nou, aan doe, maar, doe maar normaal, dan doen we geen Kijk Als je nog... kijkt naar de bedrijfstak voetbal... Uh, eventjes buiten onze landsgrenzen... Mm -hmm. met uitzondering van Duitsland... zie je dus dat 70% van de clubs uh, eigenaren hebben. Ja. Dat heeft de Amerikaanse sport ook. Dus dat zijn allemaal clubs die dus, uh, bedrijfsmatig uh, gerund worden... waar heel veel geld in uh, gepompt wordt... Ja ja wij zijn een regioclub dus niemand helpt ons dus met andere woorden wij moeten het hebben van de sponsoren dat heeft ook wel wat want dus de sponsoring nam ook toe toen Scheringa wegging omdat mensen in één keer zeiden ja oké we willen wel gaan helpen en willen we gaan zorgen dat die club overeind blijft want je bent een regioclub die functie die en het feit dat als iemand eigenaar is dat ze zeggen nou oké wij willen best een product kopen maar we stellen erop ja maar ja maar wat andere feiten wat ik hoorde toen is ja nou DSB stapte nu uit ja dat is het ineens is er zeggen de minderbuurten de curator liep ook bij ons rond want hij had aandelen dus hij de club verkopen ja. alleen we hadden zelf uh, onze bedrijfsvoer is goed dus wij waren zelf niet failliet ja. dus we alleen uh, we moesten wel binnen jaar zorgen dat alles werd opgelost ja. en uiteindelijk kregen we de aandelen terug voor 1 euro en dat was nogal te overzien maar uh, wel een schuldenlast van 25 miljoen die we dus even moesten oplossen Dank in uh, in, uh, in vijf jaar volgens de graad. dat is gelukt in twee jaar maar dat betekent dus al die beste spelers verkopen uh, ja 30% herinvesteren want alleen maar sneren kan iedereen zei ik ja. altijd en het slaagbudget halveren en dat moest ik nog even tegen de trainer vertellen... dat alle beste spelers weggingen. Ja. Maar Geert-Jan van En je Meek... krijgt overigens ook de helft dan, Geert-Jan van Beek. Ja, ja nou, dus, dus, die, dus die, die zei op een gegeven moment uh, oké. Okay. Uh, ja. Maar als we het met elkaar gaan doen... dus hij vroeg wel aan mij, dan moet je ook blijven. Want ja. uh, als jij dus je eigen echt... carrière gaat nastreven... dan zit ik straks alleen hier. Ja, en samen samen uh, het is dus gelukt in ja. twee jaar... om dat voor ja. elkaar te krijgen. Dus dat is... Uh, maar goed, het eerlijkheid gebied dan te zeggen, en dat schrijf ik ook in het boek, dat je wel een factor als transfermarkt, heb je wel nodig. Ja. Want als de transfermarkt inklapt, dan kan ik hier, zit ik hier, en dan roept iedereen, ik kan een boek schrijven over een succescrisis, maar het is mislukt. Ja. Dus je hebt altijd factoren die niet helemaal in <lacht> Slecht voor het boek. Maar ja, ja. ja, we stonden vorig bijna op degrederen. Dat is dan ook zo'n issue, dat je denkt van ja, hebben we hebben tien jaar hebben we het helemaal goed gedaan, we winnen uiteindelijk ja. nog de beker. Maar goed, de laatste tien jaar hebben we negen Europees voetbal gehaald, dus dat is ook geen toeval en dat is gebaseerd op bepaalde principes. Ja. We gaan even naar de Free record Shop in afgeslankte vorm. Verder, Paul Dumas. De Deze week werd dat bekendgemaakt. De winkelketen werd in mei van dit jaar uh, failliet verklaard. Uh, uh, Procures, uw investeermaatschappij, 75% procent in handen, breuk over de overige 25%. Procent. Nou, namen jullie vorig jaar, we hebben het net al benoemd voor 3,5 miljoen boekhandels van selecties en de slechterover. over. Nu een platenzaak. Dit zijn, ik zei producten al, producten die met, die met de dood bedreigd worden. Want wie koopt er nog boeken en wie koopt dat nog in een winkel? Uh, want je kan dat tegenwoordig of elektronisch betrekken... of je krijgt op je e-readertje... of je gaat... Uh, of je, de, de bol.com's en de Amazons, die bel je op... en het, het wordt lekker thuisgestuurd. Het geldt ook voor platen. Ik heb, ik heb uh, Spotify. Nou, ik kom niet meer in de free Wackage shop. Nee, nee. En toen? En toen, nou, we verkopen nog 85 miljoen euro boeken per jaar. Uh -huh. Een op de vijf boeken die in de fysieke distributie in Nederland naar de consument gaat, gaat via onze toonbank. En als je gaat kijken naar de echte concurrentie die er is, is het natuurlijk wel. Uh, dat komt vanuit de internetdistributie, ja. uh, Bol. Daar komt die vandaan. Overigens. Heeft zeg maar alle boeken die je via internet distribueert. en dat gaat voor vele eh, internetdistributeurs. Eh, hebben geen echt verdienmodel. Er wordt niet veel geld verdiend daar, geld verloren. Amazon heeft nog nooit eh, rooie of, eh, zwarte cijfers geschreven. Mm -hmm. Als je nu gaat kijken naar Zolando bijvoorbeeld. waar heel veel private equity in wordt gestoken. Eh, verdienen geen geld. zuigen wel heel veel omzet uit eh, ja. zeg maar de fysieke retail eh, weg. We zien dat ook in de krant staan deze week. De aanval op webwinkels wordt geopend. Daar doet u aan mee? Nee. Nee. Nee. Nou, Oké, okay. <laughs> wij doen het. Dus wij dus hebben, zeg maar, uh, als je daarnaar gaat kijken... dat is gaan in de boekenhandel. Ja. Als je gaat kijken naar e-books, ja. dat hangt dan ook nog uh, boven de markt. Dat is een vrij bescheiden markt in, in Nederland. 3% van de omzet is, uh, komt uit e-books en de rest nog uit fysieke boeken. En dan denken wij niet dat wij op het eindmodel zitten... voor wat betreft het model van de, winkel, de, de, van de boekwinkel. Maar we denken wel dat we uiteindelijk zeg maar, een hele sterke portal moeten zijn... met producten die gaan over boeken... Mm -hmm. En uh, aanverwante artikelen overigens, hè, dat mag best wel wat bij. Maar dat de consument tegenwoordig bepaalt wanneer die, waar die en hoe die winkelt. Mm -hmm. En dat, is, dat kan dan op internet zijn, dan in de winkel uh, uh, uh, en dan misschien ja. op beide. En moet je dan, precies, dan moet je daar die presence ook hebben. Dus we gaan ja. straks een freerackardshop.com of.nl gaan zien. Ja, zeker. Uh, dat is een van de, van de denk, uh, gebreken aan, aan een Is dat ze uiteindelijk, zeg maar, niet tijdig zijn begonnen met een internet... Uh, oh. Mogelijkheid. Ja. En te laat en hetzelfde is bij selecties gebeurd, te laat betekent dat je die hele markt eigenlijk laat liggen. Ja, je mist en, ja. en, en een van de belangrijkste maatregelen die we gaan nemen is dat internet een hele belangrijke rol gaat spelen in ja. de keten van de dus boeken. Ja, eigenlijk hebben jullie merken de, gekocht. Want de merken zijn sterk. Free recordshop weet iedereen wat het is. En ja. selecties ook. En de slechter ook. Ja, dat is zo. En maar ook, ook zeg maar daar geldt nog steeds dat uh, voordat, we, voordat het ging maakte Free om nog 180 miljoen omzet. En hm. dan denk je, ja, dat is ook niet weinig. Hè. Nee. En dat je dan daar geen geld mee kan... het vo volgend jaar 160 miljoen is en daarna 140, dan wordt het lastig. Ja, maar, de, maar daarom zul je gaan kijken dat je zeg maar, op twee, twee borden moet schaken. En op, de, ja. zeg maar, op dat internetbord moet je, moet je zeg maar, een positie verwerven. Ja. En je zult in de, in, de, in de winkelstraat ook iets moeten, moeten hebben. Ja. En waarom, waarom is dat zo belangrijk? Is dat Veel mensen vergissen zich. Uh, winkelen is nog een heel belangrijke vrije tijdsbesteding in Nederland. Ga maar eens kijken in de steden. Wat gebeurt er op zaterdag? Iedereen gaat daar uh, shoppen. Ja. Wat daar plaatsvindt, is heel veel impuls aankopen. Mensen die ge geconfronteerd worden in de stad in gaan Niet weten wat ze gaan kopen, ja, maar wel in iets in het tasje thuis, thuis, thuis komen. Ja, ja. Dat impuls aankopen is veel minder aanwezig op internet. Daar heb je veel meer destination shop. Ja. Ik zoek iets, ik zoek iets, ik zoek, ik zoek een goede prijs. prijs. En dan heb ik dat. Die impuls is een hele belangrijke retailbesteding. En, ja. en in die zin zullen winkels naar onze, in onze visie altijd een plek houden. Ja. Een plek die... naast internet. En wordt die door geïntegreerd? Ik kan me heel goed voorstellen dat je nu uh, die propositie bij elkaar brengt. De ja. slechte selecties, free market ja. shop, in één winkel. Ja, maar dat. Eh, to, we zaten net te praten eh, voor de uitzending. Dat, is, dat, dat kan. Dat ligt ook wel voor de, voor de hand. hand. Alleen, zeg maar, als we gaan kijken naar de fase waarin de bedrijven zijn. We hebben heel veel reparatiewerk te doen in ja. Free Record Job, Is dat. We kunnen shared services doen natuurlijk. Hè. De ja. overhead met elkaar delen. Waardoor ja. de kosten uh, gewoon minder worden. En de back lekker, kunnen we lekker doen. Lekker benen, ja. En hoe we dan uiteindelijk met het merk en de propositie naar de klanten omgaan. Dat is nog een uh, ding wat we heel goed moeten uitdenken. Ja. En ook heel voorzichtig mee moeten zijn. Maar dat is de, dat is de toekomst inderdaad. Ja. Even nog, want voordat vanuit de managementboeken gaan, wil ik van u weten... u zei net, er is een spanningsveld tussen curatoren... die andere belangen hebben, een aantal stakeholders... in zo'n overnameproces. Uh, dat kan ik me voorstellen, ook bij Free Records... is dat volgens mij zo gegaan. Dat las, las ik in een interview in het Financiële Dagblad. Dat de sfeer tussen jullie als procurus en de curatoren, ja, ijzig was. Ijzig ja, was. Uh, soms lijkt het wel... of heel vriendelijk. Uh, <laughs> ja. Wij zijn uh, soms... soms voelt dat zo dat alsof wij een concurrent zijn van een curator. Kijk, een curator heeft belang bij afwikkelen. Ja. En in die afwikkeling daar zit het verdienmodel van zijn eigen kantoor. Ja. Dus uh, wij hebben een dag na het van Free Shop daar een, een doorstartverhaal neergelegd met een crediteurenakkoord... waarbij de crediteuren 35% van hun, uh, van hun uh, vorderingen kregen... Ja. en we eigenlijk na zes weken de hele onderneming zouden herleven. Ja. Dat staat haaks op het verdienmodel van een, van een curator. Een curator wil zeg maar, activa verkopen. Ja. Die is lang bezig met de uitwinning, soms al jaren. Ik denk dat de eer VSB's afgewikkeld zijn ja. wel tien jaar verder. Ja. En ondertussen verdient een, een curator aan die business case. Ja, ja, ja. Dus soms zijn wij niet een graag geziene figuur bij curatoren... die traditioneel erin zitten. En die vooral zeg maar, in hun eigen, naar hun eigen belangen kijken. Of sec naar het juridische... Uh, naar de juridische kaders. Ja, ja. Maar je hebt bij een felicement te maken met veel meer uh, aspecten... dan alleen maar het juridische, het ja. de juridische werkelijkheid. Je hebt te maken met een economische werkelijkheid... maar je hebt ook te maken met een ja. sociaal-maatschappelijke werkelijkheid. Ja. Het gaat over banen. Hoeveel banen kun je redden? En hoe gaan, we daar, uh, hoe gaan we daarmee om? En je ziet dat dat evenwicht niet altijd aanwezig ja. is... en je uiteindelijk altijd wel afhankelijk bent van de persoon die je doet. Dank. We gaan naar de managementboeken. Want anders hebben we te weinig tijd. Micha Blok is aangeschoven, eindrebatuur van dit programma. Het leest elke week drie managementboeken. Alleen de achterflap. Het is een soort elevator pitch. <lacht> Hou je dit niet met je achterflap? Nou, nee. ballonvrouwer kom je er net mee. <lacht> maar dat is het En nu boem. Welke drie? Allereerst briljante businessmodellen van Kemperman, Geelhoed en Op het Hoog. Um, ja, laat je inspireren door briljante businessmodellen... zoals die van Albert Heijn, IKEA en de Efteling. Dezelfde voorbeelden die ik in alle andere managementboeken tegenkom... Ik ben niet verder gaan lezen. Google ja. Het boek op de achterkant van een servet van Amerikaan Dan Rome. Uh, sluit je aan bij dokters, piloten en lopende bandmedewerkers... die de kracht hebben ontdekt van het probleem oplossen... met behulp van tekeningen. Ik hoop niet dat die mensen dat doen terwijl ze hun functie <lacht> uitoefenen. Uh, deze week gekozen voor de titel die mij heel erg aanspreekt al. Dat uh, is Bullshit Management, deel 2 van Jos Verveen. Eerste deel verscheen twee jaar geleden, was een groot mm. succes. De auteur zegt al het investeren in managementtechnieken... heeft helemaal geen zin. Voor succes bestaat geen blauwdruk. Sterker nog, door al die managementtechnieken verliezen steeds meer organisaties hun essentie uit het oog. Een pleidooi om gewoon weer aan het werk te gaan. Uh, dus we hoeven niet meer naar die hijssessies sessies uh, met onder leiding van een changecoach... het leiderschap aanderen en SWOT-analyses maken. We kunnen er gewoon mee stoppen. Gewoon doen wat je bedrijf is vindt. Het, het, het managementboek, alle uh, uh, managementboeken volgens ja. mij. Precies, ja. als het goed is, nou, is dit erin. het laatste managementboek. U ja, ik staat hier sta met een hoofdstuk van uh, vijf pagina's. Ja. Dus ik, uh, dat eerste boek sprak me heel erg aan. Hm. Gewoon terug naar de kern, logisch nadenken. Ja. Dus, uh, maar misschien wordt mijn een boek ook wel eens een keer behandeld hier. En dan, uh, als ze dit mooi vindt, vindt ze van mij ook wel mooi. Ja, ja, ja. Ik beïnvloed het gelijk een beetje. Ja, dus heel ik, goed. Uh, ja en wat ik leuk vond is uh, in dat interview met u, dat, uh, dat u zegt van... ik voer gewoon geen functioneringsgesprekken. En u behandelt uw teamleden als gezinsleden. Ja, nou ik vroeg me af of we even thuis ook een functioneringsgesprek houden met je kinderen. Dat, dat heb ik daar aan, aan de orde gesteld. Ja. En uh, iedereen zei nee, ik maar waarom doe je dat bij je bedrijf dan wel? Ja. Je moet dus met andere woorden, van, als je iets kwijt wil, kan je het beter direct doen. Neem je kinderen corrigeer je ook. Je gaat niet één keer per jaar zitten om het zakgeld te bespreken. Ja. En even te vertellen hoe het jaar gelopen is, toch? Ja. <laughs> je hebt je bodem niet gehad, jongen. Lek, precies. Nee, Lekker. Lekker. Ja, daar lachen we om, maar Lekker. dat doen we dus in de, de maal leven wel. Ja. Heel kort, hoe heet het ook weer? Het is Bullshit, bullshit management. management van Jos Verveen en uitgaven van Academic Service. Ja, we hebben okay. heel weinig tijd hier. Ja. Heel kort, wat zat er maandag op de agenda? <gül> vakantie of gaan we nog weer? Nou, ik ben op vakantie, maar uh, wij, wij hebben nog een vacature bij Free Racket Shop. Ja. Uh, CFO, de financiële man. Dus ik heb twee interviews uh, aan de maandag. Oké, okay, gezellig. Ja. Toch, iemand? Ja, ik heb een. Het uh, meest interessante is een afspraak met een zaakwaarnemer. Dus okay. we hebben nog een derde spits nodig. Want we hebben inderdaad. Ah. Uh, en dan uh, gaan we kijken hoe ver we kunnen komen. Ik ben benieuwd. Wie het, het worden gaat? Ja, ja. Wie gaat het worden? Nou, dan noemen ze het naam gewoon. Of, of drie of nee, zo. Nee, dat, dat, dat is voor ons lastig. Als ik we het roepen, heb... dan, uh, dan gaan andere clubs ja, maar, ook te melden. Of we gaat, gaat het hier zeggen? Of u gaat het bij Dion de, de die staat er klaar om u op te wachten. Dus, oh, dat, dat kan dus, uh, ja. wel. Dat is goed. Oh, dan, ze, daar, dan krijgt hij die, die scoop. Nou, ik vind kan ook maar nu ja, buiten, dus ik ook wel niet buiten. Tak, directeur van AZ en Paul Dumas, medeoprichter van Procurus. Na het nieuws van twee uur geen Tross op show. In verband met de Tour de France. Maar volgende week wel gewoon een bedrijf. Tot dan.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 Kijk, het Vaticaan tuurt mee door de telescopen van de Pauselijke Sterrenwacht. en verdwaalt in de gangen van het Geheim Pauselijk Archief. Vanavond in Kijk het Vaticaan, de Paus en de Wetenschap. om 5 of 6 bij RKK op Nederland 2. Dromen is fijn. Dromen is mooi. Zoals dromen van een bootje op Loosdrecht. of van een reis met z'n viertjes naar Amerika. Maar je spaart niet voor een droom, je spaart om die droom werkelijkheid te laten worden.